Met het NOS Journaal. De gijzeling in de gevangenis in Vught is voorbij. Twee medewerkers werden daar vastgehouden door een gedetineerde. Het gebeurde op de psychiatrische afdeling. In en rond de gevangenis was veel politie op de been. Volgens de Telegraaf was de gijzelnemer Corné H., de man die eerder in een café in Ede ook mensen vasthield. Daarvoor zat hij een straf uit. Gespecialiseerde teams beëindigden de gijzeling na zo'n vier uur. Volgens de dienst justitiële inrichtingen zijn de medewerkers in veiligheid gebracht... en is er nazorg voor de betrokkenen. Onder welke omstandigheden de medewerkers werden vastgehouden is niet bekend. Bij een Franse marinebasis zijn gisteravond meerdere drones overgevlogen. Het gaat om de thuisbasis van onderzeeërs die ook kernkoppen kunnen dragen in Bretagne. Volgens het Franse Openbaar Ministerie waren het kleinere drones... die geen bedreiging vormden voor de basis of voor burgers. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. Volgens justitie was het de bedoeling om het publiek te alarmeren. Een pakketbezorger in België heeft honderden pakketten achtergehouden. Volgens media lagen die in zijn huis... en had de inhoud een waarde tussen de 50.000 en 80.000 euro. De man bood de spullen aan op Facebook. Hij moet later voor de rechter komen. Het Erasmus MC heeft twee medewerkers op staande voet ontslagen... omdat ze zonder reden in patiëntendossiers hadden gekeken. Dat mogen medewerkers alleen als dat vanwege een behandeling noodzakelijk is. Bij controle bleek dat vijf medewerkers onnodig in 34 dossiers hadden gekeken. Alle patiënten die het is overkomen zijn volgens het ziekenhuis in Rotterdam geïnformeerd... en hebben excuses gekregen. Twee medewerkers zijn direct ontslagen. Tegen de andere drie medewerkers zijn andere maatregelen genomen.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 With precision flashing your favorite point of view i know you're waiting in the distance just like you always do just like you always do already pulling me in already under my skin and i know exactly how this ends i watch me bleed, gave up who I am for who you wanted me to be, don't know why I'm hoping for what I won't receive. falling for the promise of the emptiness machine, the emptiness machine. Goedenavond allemaal, je hoorde net Linkin Park, de Machine hier op pakjesavond bij ZFM Zandvoort. Ja, het is gewoon zover, pakjesavond in de klas, maar wij zijn hier gewoon lekker klassiek met onze uitzending. Ja, eigenlijk wel een week later, maar goed, dat doet er ook uh, niet toe eigenlijk. We zijn hier, als het goed is, compleet, wel met een uh, bijzondere gast en ook nog met een bijzondere telefoongast. Maar ja, eerst even wie zit hier nou allemaal aan tafel vandaag deze avond? Nou ja, natuurlijk uh, gewoon ik, hè? Dus, uh, dus een van de Emmetjes. Want jammer, ja, die, die is er vandaag soort van niet. Soort van niet. <laughs> soort van niet. Is, is, is hij wel soort van wel aan de telefoon? Hallo, doet hij het? Hallo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, we nee. horen hem, we, we horen, horen hem. hem, we horen hem. Ja, Mickey nog niet, die heeft nog geen koptelefoon op jou, ja, maar ik, dan weet je dat. Ik ben hem wel. Ja, maar je hoort jou maar niet op de telefoon. Ja, op de telefoon. Nee, ja, ik hoorde hem wel door iemands telefoon hierheen door. Het <laughs> <laughs> staat lekker luid, dus ik hoor hem. En okay. speciale gast, als je wil voorstellen, jouw nummer net gehoord, uh, ja, waarom dit nummer gekozen? Um, hi, ik ben Claudia. <laughs> Hallo. Oké, okay. wat een opening. Nou, ja, welkom uh, in ieder geval bij uh, Jammer. Bij en, en, en Claudia is er dus uh, vandaag bij als speciale gast. Die gaat even wat, uh, ja, wat meningen toevoegen als ze er, er zijn of niet. We gaan het zien. Dat uh, is allemaal nog het komende twee uur waar we dat gewoon uh, ja, als een standaard rubriek gaan afwerken. Dus we gaan het zo weer even hebben over het nieuws, dan weer over de tech en dan weer over Zandvoort. Zeker. En gewoon weer een beetje lekker uh, over alles. Maar meer ten eerste... Ja, waarom eigenlijk geen pakjesavondviering deze avond? Kijk ik even naar iedereen hier in de kamer. Jammer, natuurlijk, in de vooravond van de pakjesavond daar. Uh, ja, waar in het land is het nou, eigenlijk? Moet ik nu reageren? Dat, dat mag zeker, ja. Oh, ja. Uh, ja, ik ja. ben bij Bram, dus uh, in het oosten van het land, hè? Kijk, ja, nou, hier zie je het toch nog een beetje bij in Spirit. In het oosten, heel goed. pakjesavond nog veelvuldig gevierd. Leuk, leuk, ja. leuk, Nou ja, wij hebben het dit jaar ook ja, gedaan, alleen ja, maar. hebben jullie ook al uh, pepernoten op de tafel staan, dus het zal wel goed komen. Zeker, zeker. We zijn in de kerstsfeer. Enfin, kerst, wat zeg ik? Nou, Sinterklaasfeer, uh, jammer. Dat, uh, sorry, kerst komt nog, dat... Uh... Morgen pas weer. Morgen de kerstboom in huis, hè, mensen? Ja, maar dat weten. mag natuurlijk wel naar morgen. Morgen mag het weer. Mm. Uh, nu nog niet. Ja, zeker. Nee, dat nee, klopt. Nee, ik, ik heb het zelf ook wel gevierd. Alleen, uh, wij waren gewoon veel eerder dit jaar. Want mijn, uh, mijn broertje heeft een Russische vriendin. Dus die is hier een hele tijd verbleef. Alleen, die moest eerder weg. Net niet uh, op 5 december. Ze hebben met elkaar onze surprises gedaan. En uh, dat is bij, altijd, bij ons altijd echt, hè. Normale mensen doen een beetje iets degelijks. Wij maken echt de meest achterlijke dingen. We nemen elkaar best wel op de hak. Dus ik had een soort van sculptuur gemaakt van gehakt uh, uh, van, uh, ja, van mijn broertje. Omdat hij altijd bruin bakt in de zon. Ja, nee, maar niet op de radio hoor oh, Jammer. Dat is voor de oh, luisteraar. maar niet op de radio. Jammer. Exact, exact. Dus, uh, dus dit was leuk. Was leuk. Dat was mijn uh, Sinterklaas. Ja. En Mickey, ik heb je eigenlijk niet gehoord. Waarom geen Sinterklaas deze keer gewoon uh, geen zin uh, of later nog? Of, uh... Nou ja, um, <laughs> mijn schoonfamilie doet er niks mee. En mijn familie doet nu niks meer mee. Omdat ja, we zijn allemaal wat ouder, weet je wel, hè? dus... Ja, en als niemand... Niemand heeft er zin in of tijd... We hebben er soms wel zin in, van... Oh, wat wow, zou leuk zijn zo om zijn priesters te doen, maar... Niemand heeft tijd. Niemand kan, weet je wel. Het is zo van, oh ja, ik moet tot dan werken. Oh ja, maar ik moet tot dan werken. Uh, Dat gaat we hem niet worden. Dus... Um, en dan heb je ook zoiets van, ja, wanneer doe je dan met familie A? En wanneer doe je met familie B? Ja, daar... Het is gewoon lastig. Dus uh, niks ondernomen, niks... niks dat nou, okay. ja, nee, gaat dat nu al het. twee jaar zo, dus... Uh... Ah, maar ik heb zich ook niks ondernomen. Ik denk dat ik voor Claudia, ik weet niet of jij daar nog wat op toe te voegen heeft... Uh... Uh, ja, eigenlijk hetzelfde als bij jou. Van, ja, mijn familie doet er ook niet echt wat aan, maar ik was dan bij Mirko's familie met de surprises. Dat was twee weken geleden. Maar Mike... Uh... Ja, ja toch gisteren een pakjesavond op werk? Ja, zeker, zeker. Een pakjesavond op werk inderdaad. En dat was een Sinterklaas spelletjesavond. Maar uh, Claudia's ja, verhaal even afmaken. Oh nee, dat was, oh, dat was het verhaal. Oké, okay, ja. dat maakt niet uit. Nee, ik ja. wil denk ik, maar dit niet uh, de eerste uitzending gelijk onderbroken. Okay, uh, nee, gein. Nee, maar inderdaad, ja, nee, we hebben het op werk wel gepierd. Maar het uh, privé eigenlijk ook niet. Dus daarom zijn we hier gewoon op 5 december om ja, de niets in de klas een beetje te vermaken hier op de Sanfordse Radio Dus daar gaan we ons uh, best voor doen de komende twee uur. En mm -hmm. dat, uh, hoe kunnen we daar nou beter mee beginnen... dan het even hebben over het nieuws van afgelopen maand. Want ja, veel gebeurt deze maand. Mickey die stapt er gelijk vandoor. Die denkt, Nieuws, wat is dat nou ja, ik weer? Ik pak alvast even dat dingetje. Oké, nou ja, goed. Uh, nieuws. Mirko, wat is jouw nieuws uit in deze keer? Nou ja, ik had wel. Uh, ik probeer ook dat een beetje nieuws te doen... wat dan onderbelicht. Want ik denk, ja, altijd de te bespreken. Dat is ook zoiets. We weten allemaal wat er is gebeurd. De wolf, uh, branddood. Weet ik, van allemaal van dat soort dingen. Maar wat mij opviel deze maand... dat was uh, dat er dus in... Uh, ja, een Nederlands bedrijf die is bezig, of All seas, uh, met 700 grote schepen een kernreactor geven. En dat, dat, ja, voor de luisteraar klinkt dat misschien een beetje gek... maar uh, in de zeevaart heb je eigenlijk al heel lang... dat vooral onderzeeërs, uh, militaire onderzeeërs... eigenlijk al jaren en jaren, decennia... op kleine kernreactoren runnen. Ja, omdat die gewoon natuurlijk voor militaire doeleinden veel stiller zijn... dan uh, motoren waar stookolie en alles wordt gebruikt. En ook veel krachtiger. Um, maar het is ook veel schoner. En als we het hebben over het milieu en het klimaat... en alles uh, wat speelt, denk ik dus dat het een hele goede ontwikkeling is... dat we het langzaam ook uh, commercieel gaan inzetten. En het feit dat eigenlijk een, uh, ja, een, een, een Nederlands bedrijf zegt van... joh, wij gaan, uh, wij gaan die stap zetten. Ook als je kijkt naar hoe ontzettend vervuilend de scheepsvaart is... ten opzichte van bijna alles. Hè? Want we wat, wat, wat, vliegen en auto's vooral. Auto's zijn echt nieuw, dus zelfs als je naar het totaal kijkt op de wereldschaal. Maar dat is niet voor boten. Pak de tien grootste boten aan op de wereld. En je hebt al veelvoudig zeg maar, de uitstoot van het aantal van, de, van alle auto's op aarde uh, aangepakt. Dus dat is zeg maar, hoe groot die impact is. Dus ik ja, ik vond het gewoon een positief nieuwtje. Ik denk nou, eindelijk een keer iets waarvan ik denk waarop een innovatie een keer goed ingezet wordt. Voor iets waarvan ik denk, volgens mij kunnen we er allemaal heel positief over zetten. Dus over zijn. Goedkoper voor het bedrijf uiteindelijk. Want het is, uh, het is ook veel, veel, ja, veel minder kostbaar dan, uh, dan de stokenolie wat ze nu in boten gebruiken. En ook beter voor milieu. Dus uh, kort, maar okay, goed. Oké, kort, ja. maar krachtig. Dan ja. even door naar onze telefonistische gast. Dit keer. Jammer, wat was jouw nieuwste item deze maand? Uh... Ja, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd hè, de afgelopen maand. Uh, wat mij ook wel opviel uh, is uh, het Sinterklaafjournaal wat een uh, leuke verhaallijn uh, koos. Uh, die hadden het op een gegeven moment over paper -pakketten en dat, uh, dat vond ik wel een leuk, uh, leuk onderdeel. Uh, een beetje een haakje met de actualiteit zoals ze dat natuurlijk altijd doen. En uh, er was uh, de laatste week ook uh, wat te doen over dat zij... Uh, een scène in het Sinterklaas-finaal hadden van wat moet je doen als uh, uh, het misgaat met uh, Sinterklaas. Ja, vond ik ook wel heel slecht hoor. Dat vond ik ook wel heel Hoe slecht. je dat toch uh, kan oplossen. En uh, ja, je zag dat daar natuurlijk vooral heel veel voor ophef is uh, onder volwassen mensen. Maar ik vraag me af of ze de kinderen ook hebben gesproken. Nou, nee, maar jammer, jammer. dit zeg je wel. Mijn was Wat ik had opgeschreven is uh, uh, de bezuiniging op uh, de publieke omroep. Maar ja, maar voordat we naar die bezuiniging gaan, want je zegt over die kinderen, dat zeg je wel. Maar ik heb daadwerkelijk iemand gesproken van wie het kind toen is gaan opletten. En heeft gedacht, oh shit, dit zijn inderdaad gewoon verklede mensen. Dus het is wel zo dat dat haakje, dat is wel degelijk ja, op, een, op een verkeerde manier gezet. En ik bedoel, eh, ook zo'n zo omroep is natuurlijk niet heilig. Daar werken gewoon mensen aan mee. Ik vind het best wel gewoon een foutje wat ze hebben gemaakt door dat, uh, door dat te introduceren op het Sinterklaas. als ik heel eerlijk ben. Maar goed. Ja, nou ja, de, twee jaar geleden zong ik de Sinterklaasboot en toen was ook iedereen... Uh... Ja, maar kijk, dat vind ik ook... Over... Maar dat is weer een ander verhaal. Dit was gewoon, nu, nu breken ze per ongeveer de Sinterklaas magie, hè. Omdat, omdat kinderen nu omdat misschien net even iets beter gaan opletten door hoe ze het brengen. En het ja. tweede, wat jij zegt, dat is natuurlijk meer van ja, uh, is de verhaallijn soms niet te heftig? Ja, dat, dat, dat is maar, weer een andere kijk, discussie. Weet je, ik vind wel dat we het even ook gewoon lekker gezellig moeten houden. Zowel Mirko, uh, vooral eigenlijk jij, die nu weer gelijk allemaal slaglijnen gaat lopen toen over het finaal. Het is pakjes avond, we moeten een beetje gesteld hoe Sinterklaas heeft dus weer overleefd. Hij is weer in het land. Uh, tenminste, dat mag ik hopen, dat, dat gaan we vanuit. Het is mij al een tijdje. Ja, al, ik, ik, over, uh, ik, over heel veel uh, verschillende plekken vanavond. Ja, ja, ja, zeker, ja. zeker, zeker, zeker. Ja, ik moet zeggen, ik volg het allemaal niet meer zo, Sinterklaas, inderdaad. Het is uh, mij een beetje vergadende glooi. Maar uh, die bezuinigingen bij de NPO's, dus, want ik zag ook dat er heel veel programma's inderdaad sneuvelen. En dan wil ik eigenlijk ook wel een beetje naar Merkel, een beetje kort houden. Ik wil uh, over zeggen. Uh, het is uh, heel jammer dat een, dat een aantal bepaalde programma's verdwijnen en er vooral ook weinig nieuw worden gemaakt. Uh, daarnaast verliezen tientallen mensen hun baan uh, en worden vacatures niet meer opgevuld. Maar wat mij dus weer echt verbaast is dat uh, er niet echt haast wordt gemaakt met het uh, uittreden van, uh, van de managementlagen bij de publieke omroep. Want uh, verschillende omroepen die. Uh, je hebt natuurlijk allemaal directeur en dan ook nog allemaal managers en dat soort dingen. Uh, de vraag is überhaupt uh, wat oproepen nog doen in een land wat uh, niet echt meer is uh, verzeild. Uh, en je ziet dat vooral heel veel geld, uh, volgens mij mogen die mensen allemaal tot de balken en de norm uh, verdienen. De, de directeur in topfuncties, dus ik zou zeggen, we zijn nog eerst daar even op. en gaan niet uh, programma's als uh, Kassa of Zomergast of... Uh, ja, nou, ook Kassa vind ik ook wel heel lang, zonde, ja. uh, Die al heel lang worden gemaakt, ga dat niet weghalen. Passa vind ik heel zonde, daar ben ik wel een beetje eens. Dus jij denkt eigenlijk dat de bezuinigingen op de verkeerde plek worden gedaan bij de NPO? Bij de denk ik eigenlijk ook wel, ben ik het ja, wel mee eens? zeker. Ik ook. Zeker. Ja, nee, ik ook en, wel, want, want uh, die uh, series uh, en zo... Nog even nu. een belangrijk feitelijke uh, uh, side note is dus dat uh, onze publieke omroep een van de goedkoopste in, in, uh, in uh, Europa is. Dus we moeten ook niet doen alsof er ontzettend veel geld naartoe gaat, uh, relatief gezien. Ja, maar, maar dat... Het ja. is gewoon belangrijk dat er belangeloos... En zonder winstoogmerg of focus op kijkcijfer dingen. Langeloos ja, bestaat niet hè, Jelmer? Dat kan niet. Die inhoudelijke bijdragen. Oké, okay. dat is uh, tot zover de bezuinigingen bij de NPO. Ik denk dat we daar inderdaad ook nog uh, eindelijk over door kunnen praten. Het is helaas iets wat, uh, wat gaat gebeuren. En op de verkeerde plek, dan denk ik inderdaad, dat vind, kan ik me ook wel enigszins invinden. Want ik las ook vandaag een artikel dat, uh, dat inderdaad de directeuren weigerden wat salaris in te leveren terwijl ze... Echt een hele bak geld in de maand binnen ik eigenlijk uh, elke maand. Dus dat is natuurlijk een probleem bij elk bedrijf in grote lijnen wel. Want het is altijd, uh, zeg maar de laatste laag die sneuvelt is de directielaag natuurlijk. Omdat die directiedensen denken ook, hé hey, gefeliciteerd, ik vind direct weer geld. Wat boeit is het als er veel mensen van de banen verdwijnen. Maar dat is natuurlijk toch het probleem in uh, zo'n... ...corporatiegedreven wereld... ...en het land ook natuurlijk. Maar goed, dat is natuurlijk... altijd jammer als het bij de publieke omroep... Uh, ...gebeurt, en op die plekken vooral. Dan las ik uh, nog iets vandaag, dat staat is is niet in het programma... ...maar uh, Nederland gaat dus niet deelnemen met het Songfestival... ...volgend jaar. Ja. Um, zijn we het daarmee eens? Zijn we daar blij mee? Nou, Denken we dat het goed is... ...dat we goed bij het stuk gehouden hebben? Niet, uh, via de telefoon een discussie voeren... ...maar uh, ik denk dat ik het een uh, goed... Uh, ...en niet meer dan logisch besluit vind ...alleen omdat ze dat natuurlijk hadden aangekondigd... Hè, ...dat ze dit zouden doen... En uh, ik vind gewoon dat, uh, dat de Europese, de EPU gewoon uh, Israël had moeten uitsluiten. En niet, uh, niet nu landen zelf laten beslissen of ze wel of niet meedoen. Maar wie okay, dat... weet je het nooit, okay. want uh, Joost Klein hebben ze ook Oké. Okay. Dus uh, er gebeuren wel vaker daar dingen. Oké, okay, nou goede mening. Ik wil geen discussie. Nou. Ik wil wel even meer kort mening horen. Nee, Oké, okay, geen discussie. Ik wil erover zeggen, ik vind het echt totaal onbegrijpelijk. Ik staat er helemaal andersom in. Wit-Rusland mag meedoen. Letterlijk een soort vassaalstaat staat van het uh, dictatoriale Rusland. -Rusland Azerbeidzjan uh, uh, uh, heeft heel lang mee mogen Rusland doen. Doet niet meer. Nee, nu niet meer, maar het punt is een beetje van... Dat hebben wij, daarvan hebben we niet gezegd... Met Azerbeidzjan ben ik het eens. Ja, maar daarvan hebben we heel lang hebben we allemaal gezegd dat mag wel. Dus of ik vind, je moet een soort clausule maken... elk land, wat om wat voor reden dan ook in oorlog is... daar doe je het gewoon niet mee... Uh, of niet. En uh, dat doen we niet. Dus ik vind het gewoon uh, heel hypocriet. Het is gewoon nu ineens omdat het Israël is. En omdat dat uh, een hot topic is, doen we het. En, uh, en niet andersom. Dus ik uh, okay, ja, twee, twee meningen gehoord. Willen Mickey of daar nog wat aan toevoegen? Ja, ja ik, heb, ik snap er de ballen gewoon. Ik heb zoiets van... Voor, weet je wel, hè, in, in, toen Joost Klein die, die zou gewoon winnen. En dan ineens wordt hij gedisqualificeerd door Israël. Zeg dan als land... Oh, wij gaan volgend jaar niet meedoen. Want wij zijn dit jaar gedisqualificeerd. De ballen met je Songfestival. het jaar erop. Niet dan nu ineens. oh ja, nee, nou gaan we niet meer meedoen. Had het dan vorig jaar gedaan? Dat vind ik gewoon. Okay, lach. Nou, dat is wel een footnote. Kijk, ja, dat we geen Songfestival meer hoeven te zien, is natuurlijk wel winst. Het staat los he? van. Het wordt dat... nog uitgevonden op de LS. Oh, wel... oh, laat dan maar zitten. Nee, Ik dacht dat dat dan nou ook <laughs> dat van is, ook TV zo verkrijs, Dan dat is, is smaar, het wel ja, weer winst. Het is meer de reden erachter, vind ik gewoon ik, zo simpel. Ja, som. maar ik wil even dit uh, programma-topic dispereren. Uh, Claudie, nog een mening toevoegen? Iedereen heeft de nee, op een hoor. mening hier. Kijk, <laughs> nee. kijk is aangehouden. Dat was even het Songfestival. Dat was natuurlijk iets hevigs. Dus ik had geholpen. Ik denk ik, gewoon even meningen horen, maar gelijk ontstaan. Oké, maakt niet uit. We gaan even over iets anders hebben, namelijk. Want ik heb ook nog een nieuws item. Ja, ik geloof dat niet, want dit is echt vers van de pers. En dit is vandaag bekendgemaakt. Om tien voor half twee is het artikel van de NOS hierover geplaatst. En dat is namelijk dat Netflix, natuurlijk de streaming gigant... Oh ja. de filmstudio Warner Brothers Discovery oh. heeft overgenomen. Ik weet niet of het eigenlijk nog Warner Brothers Discovery is. Kan ze dat het alweer hernoemd is. Maar in ieder geval okay. Warner Brothers, inclusief dus, dus de HBO-tak. Want Warner Brothers is echt een groot concern. Voor 82 miljard dollar is, daar gaat haar mee gemoeid. En daar krijgt Netflix dus eigenlijk zeggenschap over series zoals Lord of the Rings... Maar ook Harry Potter, DC. Eigenlijk echt, ja. Elke grote franchise, Game of Thrones, valt daar ook onder. Is dus als dit allemaal doorgaat en goedgekeurd wordt. wat ik persoonlijk niet hoop. want ik denk dat het echt dramatisch is voor de hele filmindustrie. Ja. Um, Hoezo? Waarom dit dramatisch is? Ja. Dit, uh, je, wil gewoon, je hebt al weinig filmstudio's die echt high budget dingen kunnen maken. En het worden er dus steeds minder, want er zijn er al steeds meer opgekocht MGM, door Amazon. Ik heb het idee dat je straks een beetje drie monopolies krijgt die alle filmindustrieën hebben. Net als Disney, die heeft ook een hele rotzooi. Ja, ja, maar Disney is begonnen, hè? Dus Disney is er mee. Vuile, vuile rot. Ja, nee, maar Disney is er mee begonnen. <laughs> maar Disney is er mee be ja. nee, ja. begonnen. Maar je ziet dus nu steeds vaker dat dit een trend wordt. Dat ja. filmstudio's niet meer zo winstgevend zijn. Ook door corona ja. natuurlijk en door gewoon het maken van kutfilms, laten we eerlijk zijn. Dan wordt het allemaal opgekocht door een grote partij. Die dus geld overleeft. heeft. gewoon heel veel ja, geld op de een of andere manier binnen weten te haken door investeerders. Dat, dat heb je natuurlijk bij Netflix. En bijvoorbeeld, had Netflix uh, nou, al jaren verlies heeft gedraaid. Ik weet niet of ze nu nog verlies draaien. Maar dat heeft een hele periode zijn die alleen maar levend gehouden door investeringen van die venture capitalists. Nou, dat is eigenlijk met heel veel techbedrijven. Dus dan krijg je nu dat je drie zuilen krijgt. Dan krijg je straks Apple die een tak heeft, Netflix. En dan krijg je Disney. En dan is het zo. Nee, Amazon ja, niet, hè? Amazon probeert het ook. Wat heb, ik, heb ik die ook niet genoemd? Amazon niet. Apple. Amazon heb je ook nog. Amazon ah, ja. heb je ook nog. Ik uh, blame Disney, want Disney en is, en is HBO volg. max overnemen. Toch? Nee, de het hele, de hele bedrijf. Maar uh, wat, wat ik er vooral ik aan vind... Ik weet dat Netflix een soort uh, strategie hanteert... dat ze zeggen van... als een, een, een serie niet onmiddellijk hit... of een bepaald percentage haalt... dan zet het, zegt het gewoon meteen af. En dat vind ik gewoon heel jammer, want... Ja, voor mij is het niet altijd dat de meest populaire serie op de, op de platform ook de serie is die ik wil zien. Hè? Nee. En, en uh, HBO deed dat wat minder. Die, die zetten ook gewoon series erop waarvan ze zeiden... wij vinden dit mooi, wij geloven in het project. En, en die dan wat duurzamer gewoon als het ware konden groeien over een, over een langere periode. Dus ik ben wel bang dat dat ten koste gaat gaan van heel veel dingen die gewoon... Uh, ja, die gewoon wat mij betreft heel, heel leuk zijn. Nou ja, en vergeet series. niet de tak physical media. Kijk, Warner Bros. Ja. is een van de weinige studio's die nog gewoon echt wel Blu-rays uitbrengt. Best ja. wel constant en ook 4K Blu-rays en dergelijke. Uh, nu je dus Disney gaat of Netflix gaat krijgen... ja, dat is natuurlijk een streaming-gigant. En ze zeggen nu, we gaan naar de Warner Brothers-strategie... niks veranderen. Maar ja, je kan daar nu al je geld op inzetten... dat als het over vijf jaar Tuurlijk. helemaal rond is... dat ze zeggen, oké, okay, alles van Warner Brothers gaat niet op Netflix. Tuurlijk, ja, nu nog niet. En dan laten ja, hij dan straks... Ja. Uh, maar, uh, maar, en wat gaat er gebeuren dan? Sorry, ik ben benieuwd naar jouw mening over. Wat gaat er nog gebeuren met Rings of Power? Wat nu natuurlijk op Amazon staat, maar het is... Lord of the Rings. Uh... Ik denk dat al die contracten blijven meestal wel gehanteerd. Dat hebben we natuurlijk ook wel eens in de gaming-industrie gezien: dat er ja. een gamepartij is overgekocht. Die contracten hadden met bijvoorbeeld Sony. En Dan werd het door Marvel overgekocht. Dat wordt vaak wel nog gewoon gehandhaafd. Dus zolang die serie nog loopt, zal het waarschijnlijk op Amazon blijven. Um, wat nu denk ik de grotere vraag aan het worden is: wat gaan zij doen met HBO Max? Want ja, wat, wat ik, ik vind het in zekere zin wel goed dat streamingsdiensten wat minder worden. Want die zijn nu ontzettend versplinterd. Ja, hè? dat is wel waar. Dus je hebt nu 6000 streamingsdiensten. Als het weer wat meer samenkomt naar één. Die het redelijk geprijsd is. Ik denk dat het wel gewoon goed kan zijn voor de consument. Maar ja, daar en heb weet je weer ik geen ik denk nee. Dat heel veel dingen ook gewoon helemaal niet in Nederland te zien zijn. Want ja. ik wil al 100 jaar een bepaalde South Park film zien. Nou, dan moet ik dus Paramount Plus hebben. Dat bestaat ook nog. Dat oh, ja. De, ja. Maar Paramount Plus is dus niet te krijgen in Nederland. Dat, dat, dat valt kan hier, dus niet. Dat valt hier onder Sky Showtime, toch? Uh, dat is dat zo? Volgens, Volgens mij, mij wel. wel. Nou, dan leer ik weer wat nieuws. Moet ik <laughs> dus Sky Showtime aangaffen. Wat aan ik dus mindboggling vind, is dat Netflix zometeen gaat zeggen... Ja, je kan niet meer casten naar een Chromecast die ouder is dan 2018... Alle smart apparaten, ik weet niet hoor, maar alle smart apparaten, daar zegt Netflix, als zodra ze je, je ouder zijn dan 2018, kunnen wij daar niet meer naar casten. Maar dat is een apparaat van zeven jaar oud, dat vind ik technisch niet heel gek. Nou ja, ik vind dat idioot. Dan ja, maar moet je, iedereen ineens een maar, nieuwe Chromecast, Weet je kruis, dat komt? Oudeel, weet je dat komt? Netflix wil geld besparen door efficiëntere codex te gebruiken, een heel technisch verhaal. Die kunnen die oude apparaten niet aan. Ze moeten dus extra serverruimte reserveren voor die oude formaten, omdat we nog gaan cast naar oude Chromecasts. Ja. Ik vind het technisch gezien vind ik het geen heel raar verhaal. Maar dit is het probleem wat je altijd met smart apparaten... Op een gegeven moment is het ouder en dan wordt het niet meer ondersteund. Dus dan vind ik zeven jaar nog dat ik denk... Moa, dat is voor een apparaatje van 40 euro best netjes. Nou ja, kijk, ik dacht, het is dat je zegt zeven jaar. Want ik dacht, oh, dat is gisteren. Ja, ja. Dus... Um, man, ja. Maar nog steeds gewoon idioot. Ja. Maar uh, Claudie, ieder wat op toe te voegen? Ben je een beetje Netflix-kijker, HBO-kijker? Eigen, eigenlijk niet echt heel erg. Oké. Okay. Nee, ja. Oké, okay. rustig. Ja, nou, dat is lekker dicht. Nog... En dan ga ik nog even naar, naar jou maar voor, denk ik, afgeet gaan nemen van jou, omdat je een, een pakjesavond gaat vieren. Heb jij hier nog ja, een mening zeker. over? Nou, ik wil eigenlijk zeggen, het is niet uh, tijd voor muziek, maar ik moet er wel even uh, iets, uh, iets kleins aan toevoegen. Ja? Ik vind het ook uh, een slechte ontwikkeling. Uh, want ja, je krijgt gewoon minder concurrentie, waardoor er uh, ja, minder kwaliteit nodig is om het beter te worden. Je ziet dat natuurlijk al bij Disney, hè? die heeft zoveel opgekocht dat je niet per se meer hele goede films hebt. Films eruit krijgt. Misschien zegt dat ook wel iets over hoe weinig leuke bioscoopfilms er nog zijn. Omdat die productiehuizen allemaal onder één uh, ding vallen. Uh, ja, ik vind het heel jammer. Ik denk dat je er als kijker natuurlijk niet zoveel van, uh, van gaat merken, los van dan uh, van de kwaliteit. Uh, maar ik hoop dat zo'n deal ook een keer oplevert dat bijvoorbeeld een abonnement uh, goedkoper wordt of zo. Ja, nee, ik ben bang van niet. Maar uh, goed, het is inderdaad tijd voor muziek, jammer nu je er toch, bij. Ja, uh, we gaan jouw nummertje even draaien. Wat gaan we zo meteen draaien? Ja, volgens mij staat er nu uh, Boston met more en a feeling. is een heerlijk nummer. En uh, in de tweede uur ben ik er niet, maar uh, ja, dat is ook een prachtige M&M. Ja, ja, nee, goed, inderdaad. Uh, dat is, uh, gaan we ook nog even inderdaad, doen. Ik heb hem er inderdaad ingezet. Uh, ik denk dat we dan nu even, uh, ja, van ophang ik zei dat je er tot uh, half acht was. Het is bijna half acht. Uh, bedankt dat je er nog even bij kon zijn gezellig in de uitzending. We gaan nu dus uh, ja, ja. naar je nummer luisteren. Heel veel plezier met pakjesavond en Volgende maand, eindejaarschending natuurlijk. Zeker, we zeker. We hebben nog geen datum, maar dan zijn we natuurlijk weer met z'n uh, allen hier compleet een lekker vier, vier uur lange uur lang. uur maken. Zeker. Oké, okay, nou... Hey, ja, bedankt uh, voor het luisteren, uh, Jelmer. Veel plezier met je avond. Wij gaan even naar jouw muziek en dan uh, zijn wij zo meteen terug met uh, voor Zandvoort en de regio. Ja, Jelmers plaatje. Morgen Feeling Jordi, jammer dat is ook nog even in de uitzending vanaf het oosten van het land. Toch nog even betrokken bij onze uitzending. Ja, we zijn wat uitgelopen daardoor, maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan het even hebben over regionaal nieuws. En dit, dit viel mij op. Dat is namelijk dat de, de veiligheidsregio regio kennen. En Dit vond ik echt weer een heel willekeurig iets. Werkgevers heeft opgeroepen om dit jaar geen kerstpakketten uit te delen, maar uh, noodpakketten. Huh? Nou, als ik zo'n werkgever had die dat zou opvolgen... zou ik direct ontslag nemen. <laughs> dit, is ja. zei, <laughs> <laughs> dit is ook het eerste wat ik zei, weet je dat? Dit is ook okay, het eerste wat ik zei. Oké, kijk, heel goed. Nee, maar dit is dus... Kijk, weet je, op zich... Oké, okay, ik heb wel eens in twijfel getrokken... of die noodpakketten nou helemaal per se de moeite waard zijn. Want ik denk dat het allemaal... en dat is misschien iets maar wel redelijk meevalt. Ik denk niet dat morgen Rusland hier voor onze deur staat, zeg maar. Maar is dat waar die noodpakketten voor zijn? Nee. Ik of, dacht dat gewoon of, ja. volgend jaar ergens de, de overheid zegt... Yo, Heel Nederland, nu even een maandje geen stroom. Ik dacht dat daar die noodpakketten nou, van waren. Nou, dat risico is er wel, ja. Maar dat vind ik dus nog het allererste van alles. Dus wel... wij lopen achter. We maken niet genoeg geld vrij... om het elektriciteitsnet fatsoenlijk bij te werken. Wat doel je? De overheid. Ja, wij, wij hebben dus in... Ik zit in de gemeente... Dus, dus, wij, waar we iets mee te maken hebben. Dat heet netcongestie. Dat wil dus zeggen... Wij hebben... Uh, zo een, zo veel elektriciteit op ons stroomnet ja. dat ons stroomnet het niet meer aan kan. Ja. Eigenlijk. Ja. Dat komt omdat wij niet goed genoeg hebben geanticipeerd als overheid. Of wij, ik, ik niet. Maar goed, de overheid heeft dat niet gedaan. Die hebben niet goed genoeg geanticipeerd op het toekomstig elektriciteitsgebruik. Mm -hmm. En daardoor is het nu al een paar keer voorgekomen in Nederland dat het even heel kort de stroom was uitgevallen. En er is een risico dat het langer kan. Of natuurlijk dat een of andere hack... dat kan wel, vanuit het buitenland, er ook voor zorgt dat die plat ligt. Nou, en daarvan zeggen ze: nemen een noodpakket. Ja, en dan ben ik het toch wel eens met Mike. Dan is de vraag. In hoeverre heeft dat nou zin en valt het niet allemaal wel mee? Nou ja, ik, denk... ik kook ook op gas, dus het is gewoon uh, joe, <laughs> Nou ja, precies. Kijk, en ik denk dat de meeste mensen op zich wel, uh, ja, wel, wel redelijk ver zijn. Tegelijkertijd het, het, het vergiftigen van onze watertoevoer, zeg maar. Ja, ik wil nu niet allemaal uh, angsten verspreiden hier. Het is best makkelijk. Er zijn best wel wat mensen voor opgepakt in het verleden die ze dergelijks hebben gepoogd. En, uh, ja, dat toch wel vrij huistuin en keuken voor elkaar konden krijgen. Nou ja, als een, als een uh, uh, vijandige overheid dat wil proberen uit een ander land. Dan denk is ik de kans dat, ze, dat, het, lukt, dat ja. het lukt is best groot. Ja, dus, dus, weet je, in die zin is het niet heel gek. Alleen, kijk, uh, dan, dan zie ik het zo dan moet je ook gewoon echt preppen. Zeg maar. Dat klinkt heel raar, maar ik weet niet of ik weet wat preppers zijn, Ja, dat zeker, zeker. Dan moet je ook gewoon echt zorgen, dan moet je gewoon een waterfilter Zonder in huis hebben. Zonder een ondergronds bunker in je achtertuin. Precies, een ondergrondse bunker. Nou nee, ja, dat is ik wel veel. maar... Maar weet je, dan moet je ook echt gewoon zorgen dat je de middelen hebt om vuur mee te maken. Dan moet je zorgen dat je waterfilters hebt. En dat kost echt wel wat meer dan een noodpakketje van 60, 70 euro. Maar als je safe wil zitten, ja, sorry, dan, dan, dan zeg ik, doe het dan goed. Weet go je, wat big dan? or go home. Uh. Ja, go back or go home in dit geval. Ik bedoel, want als je... Als, als de stroom langer dan drie dagen uit ligt... dan heb je met een, een preppakketje ook niet genoeg. En... Uh... Nou ja, dan kan ook nog de pleuris is Dan heb je misschien ook nog wat andere dingen nodig. Maar dat zal ik ja. niet op nee, uh, radio. Uh, <laughs> nee, maar, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar ik vind ook gewoon. Ik, ik zal, dit zal ongetwijfeld een oproep zijn die misschien niet echt bedoeld is om mensen ineens massaal als werkgevers noodpakketten te laten inkopen. Ja, nee, uh, ik vond raar. het gewoon. Dit is weer zo'n opmerking van ik denk dat als je dat zegt, heb je echt een gigantisch blok voor je kop. Ja. Want dan heb je niet ja. door waar die kerstpakketten voor zijn. Het is natuurlijk een beetje gratis vanuit de werkgever. Leuk, dit, dat. Een bonus. Oh. Ja, maar inderdaad dat. En dan, Zodat ze geen bonus dan, hoeven te dan, geven. Kijk, ik denk. Ja, dat, dat ook. Ja. Uh, ja, maar ik denk oh, hier ja, heb je een de chocoladereven. Ja, nee, nee, maar ik denk... Ik denk dat dan ook wel een heel bonus, hoor. Een bedrag ja, al metal, weet je, kijk... Ik denk ook oh, dat kerstpakket per se heel praktisch zijn... maar dat hoeft het ook niet te zijn, want het gaat om het idee. Ja, dat is wel waar. En als je dan een noodpakket voor je snuffert krijgt... want er zijn ongeteld werkgevers die dit gaan doen... Dan, dan, ja, dan, dan, kan ah, beter, uh, dan kan je toch beter aan de werkvloek of niet? Oh, zeg, ik ja. zou panisch worden. Ik zag het, eh, met mijn baas daar hinderstormen van... Lul, schrijf me nu persoonlijk een kerstkaart met je handtekening eronder... en een ja. vette flapper in en hop. Maar dat ja, zijn, je wel. Er zijn, er zijn, er zijn <laughs> ieder jaar op de radio bijvoorbeeld... Hè, op andere stations, dan hoor je dus van die verhalen van die mensen... die dan zeggen, ja, dan heb ik dus een kerstpakket gekregen... en wat zit erin? De goedkoopste teringsooi van de Action. <laughs> Ja, ik heb per direct ontslag genomen. Ja. En dan denk ik van, ja, oké, okay, maar het gaat om het gebaar. Maar als je dan inderdaad dan nog lager gaat zakken... en je haalt het noodpakket in huis... en dat houdt je touwtje noodpakket want zit er een waterfilter in? Nee. Zit er een uh, uh, flint en steel in? Nee. Dan, dan is het ook zo van, ja, waar heb je dit eigenlijk voor? Het ligt in een kast en over drie ja. maanden is het niet meer goed. Doei. Ja, nee, maar dat, dat is wel... wel uh, weird. Dat al. is inderdaad dat is wel... echt weird. Je verwacht ja. een groen briefje in een envelop. Ja. Het is nog ja, een paarse... Precies. Weet je wel, ja. En als je al wil overleven, weet je, vergeet je noodpakket. Gewoon heel veel ingeblikte bonen. Klinkt heel achterlijk. Maar dat ja, is echt oprecht de goedkoopste en beste manier. En die bonen gaan lang mee hoor. 30 cent en het kan ja. vier jaar in de kast. En, even gaan. Zeggen, en als je dan over twee jaar denkt: shit, ik heb ze niet meer nodig. Of ze gaan in de richting over dat, dan ga je gewoon een Mexicaans feestje geven met je vrienden, hop. Ja, prima. Ja. Zo'n ja. groot, zo groot wegwerptafelkleed en dan pleur je al die bonen ja. in. En allemaal gehakt. Is, uh, en, uh, allemaal gehakt. Iedereen uitnodigen, hele familie, ja. Mexicaanse muziek, mariachi bent ja, ja. erbij, paté uh, Claudia, jij had het een noodpakket van de werkgever of uh, liever niet? Nee, ja, eigenlijk niet. Nee, als ik dat zou krijgen, zou ik diegene aankijken van wat geef je me nou weer. Dit, ja, ik vind het belachelijk. Iedereen is met elkaar eens. Nou, en op die noot gaan we toch even uh, muziek uh, luisteren. Ja, dat is ook wel eens lekker hier. Weet je gewoon dat iedereen het met elkaar eens is? Eens? Ja. Maar wat was het er nu voor een leuk nummer in het programma? Iemand mag het aankondigen hier. Nou, oké, okay. ik, ik kan hem zien. Ik kan dus niet ik, zien. Ik, ik, ja. mo ja. <laughs> ik moet het wel. Maar zeggen. Maar ja, niet dekker. Down for whatever. Met een 4 gesteven, oh, natuurlijk. God. Dit was de Roxy Lekker met de for whatever. Ja, die wordt het eigenlijk. Oh, huisfeestje. Kunnen. Nee, nee, nee. Exact hetzelfde. Klinkt allemaal wel hetzelfde. Zalbaar, ja. okay. Maar wat ik zeg, uh, uh, draaien we toch elke maand wel één keer, begin ik, uh, begin ik te merken. Interessant, interessant. Het is tijd voor ons de tech. De rubriek, de rubriek waar we het even aan hebben over de technologische ontwikkelingen van de afgelopen maand. En ook op dat gebied is er best wel veel gebeurd. We gaan even hier één voor één de items door. En dan mogen jullie lekker aanvullen waar jullie dat willen. En de eerste die we deze keer hebben is een artikel wat nu.nl schrijft, 26 november. Dat is dat Nederland een veiligheidsrisico gaat lopen door het gebruik van buitenlandse digitale diensten. Daar waarschuwt tenminste de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor. Omdat we voor digitale techniek heel vaak afhankelijk zijn van Amerika. En ik wil het op zich best even kort houden, want ik heb dat we deze discussie al heel vaak gevoerd hebben. Maar ja, nu waarschuwt dus nog een partij hier weer voor. Um, moeten we niet een keer actie nemen als overheid. Zowel misschien op gemeenteniveau... maar ook bijvoorbeeld op landelijk niveau. Ja. Ja, ja eigenlijk wel. Alleen, uh, tegelijkertijd wat ik wel lastig vind... is een beetje, waar gaat het dan over? Hè? Ik bedoel, gaat het over onze be beveiligde data... hierop staan op servers? 180% mee eens. Gaat het over een social media platform zoals X... waarvan ze het allemaal heel erg moeilijk vinden... dat ze op X gewoon vrijheid van meningsuiting hebben... En, en niet alles kapot censureren onder Europese wetgeving die erover ingeslopen zijn. Ja, dan ben ik het weer niet zo met ze eens. Nee, en vaak bedoelen ze wel beide. Hè? Dus ze nee, bedoelen maar... en, en, en. <laughs> nee, maar dit gaat met name over bedrijven... die software en apparatuur leveren voor overheid. Ja, nee, precies. Ja, maar dan, dan 100 Dan moet het gewoon, moeten we het gewoon zoveel mogelijk hier in-house. In, zelfs als, het, als je het mij vraagt... moeten we zelfs steeds meer gaan produceren in Europa. Dus ook gewoon zorgen... en niet met het idee dat we winst maken... of dat het per se economisch het beste is om te doen... maar gewoon zodat we het als backup hebben... mocht er ooit de pleuris uitbreken internationaal. ik bedoel Nu komt alles uit China, VS, weet ik wat voor landen. ja, ja. Moet in Europa maar eens wat ha -ha. gaan doen. Nee, ja, ja oké. Okay. Ja. Een mooi bruggetje erop is een andere storing... die afgelopen maand het internet tijdens de Cloudflare was namelijk... Afgelopen maand een, bijna een hele dag uit de lucht, waardoor eigenlijk niks meer werkte. Ik weet niet of jullie daar ook wat van meegekregen hebben. Helemaal niks. X uit de lucht, ChatGPT uit de lucht, IKEA is uit de lucht. Zo'n beetje, alles was uit de lucht. Oh ja, ChatGPT was uit de lucht. Ja. Maar hebben jullie daar wat, wat meegekregen? Nee. Nou ja, ik viel wel mee, vond, dacht ik. Want bij ons. Op werk was er gelijk paniek, want de helft werkte niet meer. Ja, dat dacht ik wel, ja. Dus <laughs> ja. IT met dus we, we zaten gewoon ja. lekker te werken en ineens zegt: Goh, uh, waarom werkt dit nou niet? Oh, is even uit de lucht, En gaan we een andere site checken, Asje, die doet het ook niet. Uh, nou, ja, ik weet, ik weet, nou, nee, ik weet het wel inderdaad, want uh, C is ook beveiligd met uh, de Cloudflare-ding, uh, ja. de C-website. En ik kon die dus ook niet meer fixen, Kom, nee. kon ik kon niks meer meedoen. C! Dat ja. wordt echt één. Oh, ik dacht ja. C dat je gewoon zegt. Nee, C. gewoon onze politieke partijen die hebben ook beveiligd oh. met Cloudflare. En, en dat werkte ook niet. Dus klopt wel. Ik heb ze wel meegekregen. Ja, ja. want dit was dus echt best wel een ding en dit is ja. ook niet de eerste keer dat klopt. het gebeurt, want eigenlijk werd gewoon het hele internet zo wat plat gegooid door en maar nou, ik heb uiteindelijk een incident rapport De dacht daarna heb ik daar echt te lezen. dat dit was van Cloudflare hadden ze wel vrij snel nou moet ik zeggen. Toen het was opgelost hadden ze een incident rapport uitgebracht dat ze iets wat uh, dit soort bedrijven doen als er iets catastrofaal misgaat wat gewoon zo was en dan gaan ze helemaal uitschrijven met technische onderbouwing wat er dan niet werkte. Dat doen ze waarschijnlijk meer om mezelf een beetje in te dekken. Dat er echt niks gelekt is voor, dames en heren. Het was geen hek, weet je wel, op die manier. Nee, precies. Uh, maar het had dus iets te maken met een update die ze gedaan hadden aan een bepaalde query voor een systeem. En die gaf dus ineens dubbele data terug, waardoor het niet meer paste in de buffers, waardoor alles stuk ging. En ik las dus dat echt een derde van het complete internet onbereikbaar was, waardoor zoveel bedrijven zijn aangesloten bij Cloudflare. Alles draait een beetje op Cloudflare, ja. omdat Cloudflare gewoon een heel wereldwijd caching netwerk heeft. Ze doen heel veel DNS-dingen. Ja, en dan ook nog inderdaad die protection die je dan bijvoorbeeld bij C gebruikt. En, uh. ja. Maar precies maar één derde, more dat, more dat more is bizar. Want dan moet je beseffen, de, een heel groot deel van alle data op het internet... dat zijn ook nog dingen die zijn veel, pri veel meer privé. Die zijn helemaal niet per bedoeld voor het openlijk, Ja, een beetje dark web achtige dingen. Eén derde, dat is echt, echt bizar. Ja, dat maar dit, wat het dus, je hebt dus een aantal meer van dit soort bedrijven. Je hebt hetzelfde met natuurlijk Amazon Web Services. Ja, die is ook al eens ook, uit de lucht ook, geweest. AWS, ja. Dat was ook met Azure en Google Cloud, dus GCP. Dat zijn eigenlijk allemaal van die kleine providers. Dat als er dan eentje stuk gaat, dan is ongeveer een derde van het internet kapot. En uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk heel kwalijk. En dat is, uh, leidt ook wel tot de vraag van oké, okay, uh, willen we wel met open internet... zo afhankelijk zijn van een paar partijen... maar het probleem is, je komt er niet meer vanaf. Nee, dat is het. Want kijk, idealisten natuurlijk niet. Maar dat is met alles tegenwoordig. Uh, weet je, ik wil ook niet afhankelijk zijn. Ik wil eigenlijk ook helemaal niet, niet geld geven aan een Netflix... omdat ik hun strategie hartstikke irritant vind. Maar ja, ik wil wel die ene serie zien. Ja. En ja, ik wil ook niet bij Cloudflare... maar tegelijkertijd, deze ene service is wel het handigst voor mij. En ja. het is gewoon voor maar, ja, de, de normale mensen met minder geld... of, of niet alle technische know-how... Ja. Ja, het maar zelfs ja, even een een net, maar zelf Netflix het draait op MSO-webservice. Ja, dat weet ik, ja, ja. Nee, klopt. Maar ik probeer dus, gewoon van nee. om een parallel te trekken. Zeg maar maar dat is van de ja, services, het is inderdaad... Helemaal. Als je geen streamingsdienst hebt, dan doe je gewoon wat ik kies ook. Nee, dan nee. gewoon eventjes naar... Uh, ja. Wat is het? Uh, QB Torrent. En dan uh, ja. gewoon uh, 30, uh, XX. Uh, dat, dat doe ik ook wel steeds meer. Ook gewoon een beetje als een soort protest tegen dat soort bedrijven. Maar het ja. blijft... Uh, ik wil betalen. Ja, maar het, het blijft... Nieuwe het, film in de bios, 30 euro. Fuck no, ik ga nee. wel even naar QB Torrent. Nee, ja. nee, precies, dat klopt wel. Maar het blijft... Uh, <laughs> hmm, welke versie vind ik? Ja, dat is natuurlijk ook een optie ja. Alhoewel uh, daar wel steeds harder op wordt gekeken gecontroleerd. Ja, ze komt ja. wel eens harder Maar in, ik moet zeggen, in Nederland valt het nog steeds wel mee um, Daar bedoel ik overigens helemaal niks mee te zeggen dus, nee. uh, Ja, ja ik wel, ik wel Maar dat is een pirate, goed consument dat maar, maar dat, alle, je, maar alles. dat is mijn bindend advies Alles piraten, maar wat dat dat je stom vindt <laughs> Nee, natuurlijk gewoon betalen voor de streamingsdiensten Maar nee. naar de bioscoop gaan nee, uh, maar, alles maar in Nederland ja, zou je wel kunnen Zeggen dat Binnen het het niet dat zo advies heel van jullie lokale politicus... alles piraten als je het niet eens met een bedrijfstrategie... van ja, dus, het ik, bedrijf vraagt. Ik, dus ik heb ook de nieuw meta ontdekt. Ik heb gewoon zo'n Blu-ray-lezer gekocht voor de PC... en dan kan je gewoon fysieke Blu-rays digitaal bekijken. Perfect. Het, dan ja. kan je ze uploaden en dan kan andere mensen het gratis downloaden. Nee, exact. Ik denk, jij en het. Het Kijk, jij bent de man van de gemeenschap, Mickey. Dat waardeer ik. Nee, jij, denk, jij denkt aan het geheel. Ik, nee, uh, nee. Ik heb, uh, dit is allemaal eigen risico. Wij staan hier compleet los van. Ik uh, niet. Check onze uh, ik niet. Ik steun uh, algemene alles. voorwaarden voor meer informatie. Ik, doe, ik... ik... zet mijn naam erbij. Oké dat jij het download, mag je mij noemen. Ik neem me ja. wel afstand van deze uitspraken. <laughs> we gaan hierover ophouden. Want uh, ja, straks heb je de FBI open voor je deur. Kom maar, FBI over. Oké, maar goed. Uh, ja. Dan hebben we nog een andere, ander puntje. Dat is namelijk een overwinning voor Meta. Ze hoeven namelijk Instagram en WhatsApp niet te verkopen. Ja, dat was namelijk een rechtszaak Ach, die... Gaan... Boe! Nee, dat was een rechtszaak... Daar gaat Mirko's ban. <laughs> die denkt, shit man. <laughs> er, was namelijk, er was namelijk een rechtszaak gaande in Amerika. Um, maar de FTC kon niet bewijzen dat Meta een monopolist is op de sociale media-markt. Dus, uh, ja, dat... ik vind dat ja. echt kut. Ik, ik ben What? het echt heel erg eens met die rechtszaak. Ik bedoel, hoezo geen monopolist op de media-markt? Ja, je hebt LinkedIn, wat onderdeel is van Microsoft, wat in zichzelf ook weer een half... Uh, weet je, het is misschien niet een monopolie, misschien is het een, een soort uh, duopolie. Of, uh, of er zijn, er, er zijn er, weet ik veel, drie, vier bedrijven die daadwerkelijk wat, uh, wat, uh, wat pap in de melk te brokken hebben. het. Uh, Feit is gewoon dat um, social media draait op mensen. Als de mensen eenmaal op een bepaald platform zitten... mits je niet totaal achterlijke keuzes maakt als een bedrijf... en het een beetje runnende weet te houden... ga jij die positie behouden... Tenzij je met een nieuw concept komt. Dat is echt mijn, mijn, mijn geloof. Daar geloof ik echt in. En Meta bezit drie van die concepten. Van zeg maar de Fireball concepten. Terwijl er misschien zeven zijn. Ja, sorry. Dat is gewoon gigantisch. Dat ik bedoel is... Facebook, toch? Ja, Meta is Facebook. Instagram, ja, WhatsApp. Ja, ik zie het nog steeds als Facebook. Want ja, ja, ja, snap, ik accepteer ik. Meta gewoon niet. Ik ook niet. Maar ik, ik vind... ja, ik, ik, Als ze uh, principieel principe heel geweest... Hadden ze gewoon gezegd... van Ik vind wel dat, uh, dat ze het moeten verkopen. En dat staat echt los van... Maar... Nog even terug op dat, die, die, die acquisitie van, uh, van Warner Brothers door Netflix. Denk je dat dat ook tegengehouden gaat worden in de rechtbank? Ik hoop het. Nee. Vast niet, maar ik hoop het. Dan koopt Netflix in. Het, het wordt zeg maar wat mij gewoon opvalt de laatste tijd. Is dat er weer. Je had natuurlijk met het internet echt een hele boom. aan oneindig veel kleine is. En dat is echt een hele coole vrije tijd eigenlijk. En dat is er nu echt aan zijn aan het komen. Alles is overgenomen door. Uh, door merken... vroeger was het ook was het een soort van counterculture hè, op het internet. Iedereen was tegen alles... en uh, de bedrijven waren stom... en uh, Nike, waar, ja, wat domde dat je allemaal precies dezelfde schoen zou willen dragen... dingen waar ik echt mee ben opgegroeid, waarvan ik nog steeds denk van ja, waarom niet... En tegenwoordig is het precies tegenovergesteld. Tegenwoordig uh, zit KFC domme memes te plaatsen... en klapt iedereen als, oh, een, yes. stel, als een stel C-hondjes... Terwijl, uh, terwijl er zoiets weer geplaatst wordt. klappen ze mee. Uh, uh, uh, weet je wel? <laughs> nou, ik, ja, ik ben ja, ik, ik er heel pessimistisch wakker van eigenlijk... dat alles oh, okay. allemaal één grote monopolie aan het worden is. We gaan, gaan is. even naar ons ja. positieve geluid. Uh, Claudia, heb jij nog een mening over een van deze onderwerpen? Of zeg je van, uh, ik laat die tech maar zitten... ik ga lekker over andere dingen praten? Ja, ik vind het eigenlijk wel belachelijk dat meta zoveel dingen heeft qua Instagram en Facebook en zo, maar voor de rest heb ik niet echt een mening. Oké, okay. lekker rustig. Ja. Nee, maar ontspannen gast. <dealt> ja, we hebben ook wel <laughs> als gast gehad die waren lekker de volle discussie in natuurlijk. Uh, <preserving> ja, ja, zeker. Maakt ook niet uit. We gaan weer even muziek luisteren, want uh, ja, afgelopen wekelijk zeggen, maar ik weet niet of dat zo is. Misschien afgelopen twee weken is de Strange Things met seizoen 5 het laatste seizoen uitgekomen. En uh, nou ja, goed, dat hebben we hebben natuurlijk vorige keer voor seizoen vijf gezien dat Kate Bush ineens weer heel populair werd. Nou, dat hebben we niet, nog niet echt gezien, maar er zat wel zo'n lekker eetjes nummer weer in dat ik dacht, goh. Zou dat niet een hype kunnen worden weer? Net als uh, een paar jaar geleden met Stranger Things uh, Kate Bush natuurlijk oh. was. Um, uh, heb jij al gezien het nieuws toen? Nee, nee, nee. Ik heb nog niks gezien. Goed, nu gaan we in ieder geval luisteren naar wat ik eigenlijk sowieso al wel kende. Maar wat dus ook in het nieuws van Stranger Things te horen was. Uh, Tiffany met I Think We're Alone Now. Ja, Tiffany met the I Think We're Alone. Dat was in het uh, laatste doen van Stranger Things uh, te horen. In episode 2, wil ik bijna zeggen. En het is weer tijd voor de allerlaatste keer. Je woont nog steeds bij je moeder. Je koelkast is leger dan je spaarrekening. En je idee van het eten gaan is een diepvriespietzaal in de oven geworden Geen zorgen, wij helpen je overleven zonder dat je bankrekening in de min schiet. Of je hoeft te leven op instamoeders. Oké, okay, misschien een beetje een Dus trek die huis tot al Noem het onderschap van de supermarkt. En leer hoe je met een paar euro... toch iets fatsoenigs op tafel krijgt. Dit is de Show Budget editie. Ja, ja mensen. De Budgeteditie. In dit keer eigenlijk de, ja, de laatste... niet de laatste Meerkookshow natuurlijk... maar wel de laatste Budgeteditie. Ik probeer toch elk jaar een beetje het concept fris te houden. En ik heb wel heel veel zin in het concept volgende keer. Maar dan kan ik, ja, dat, dat hoor je dan wel als, uh, als luisteraar. Maar wat uh, gaan we vandaag doen... Uh, een recept wat ik echt ontzettend lekker vind... Het is een, een mix tussen een Libanese kefte... Of kofte... En uh, een, een, een falafel... Een Israëlische falafel wrap... Uh, wat heb je nodig? Gewoon eigenlijk een, een normale... Want het is natuurlijk de budget editie... Een normale taco wrap... Zoals je die uh, kan krijgen... Structuur wrap bedoel ik, sorry... Uh, yoghurt... crème fraîche, Sour cream... Kan alle drie... Kan één van de drie... Knoflook heb je nodig... Je hebt ijsbergsla nodig... Je hebt uh, granaatappelpietjes nodig. Optioneel. Hoeft niet. Is optioneel. Uh, en wat je nodig hebt is natuurlijk vlaffel. En dan ben je er eigenlijk uh, grotendeels al. En dan is het zoals wel vaker als met de budgeteditie. Hoe gek wil je het maken? Wat doe je? Je frituurt de falafel. Dat is heel belangrijk. En je kruidt deze met zout, uh, knoflook. Um, als je gek wil doen en je hebt het. Omdat je een goede maand hebt uh, binnen je budget. Dan kan je er wat piment aan toevoegen. Je kan er komijnpoeder aan toevoegen. Je kan er koriander aan toevoegen. Dingen die ik wel echt aanraad. Overigens ook. Want dat maakt het wel echt een stuk beter. Uh, je kan er kruidnagel aan toevoegen. Nou, Dan krijg je dus een hele lekkere, sterke, kruidige mix. Uh, nou, dat leg je in een wrap... die je vervolgens uh, ook vult... met een beetje ja, een mix van yoghurt... met knoflook, Dat je eigenlijk een soort zelfgemaakte... knoflooksaus krijgt, maar wel iets wat... wat lichter is. Hè. Knoflooksaus is soms wat sterker. Dat heeft meer mayo-textuur. Uh, dit is wat, wat, wat frisser. Eventueel ook wat munt doorheen doen. Ook heel lekker... Je doet er vervolgens wat uh, blaadjes sla bij. ijsbergsla vind ik zelf het allerlekkerst. Maar je kan bijvoorbeeld ook uh, ja, veldsla gebruiken. Maakt niet uit als je maar zorgt dat het niet iets heel bitters is... zoals rucola of iets dergelijks. Nou, dan als je het hebt, als je het kwijt kan... een beetje granaatappelpitjes... en eventueel zelfs nog wat granaatappelmelassen. Dat is een soort van granaatappelsiroop. En geloof me, je hebt echt de lekkerste blend... tussen ja, eigenlijk de koftenkruiden... Uh, een beetje het, het Libanese frissen van die granaatappel... En eigenlijk toch iets wat ik vaak zelf wat droog vind, de falafel. Wat dan weer heel erg opgepakt wordt. Uh, ja, omdat je met die saus met die zit, eigenlijk, die er doorheen zit. En dit is gewoon echt super lekker en, en simpel. 100% aan te bevelen. Dus uh, dat was hem. Ja, ja, ja wow. weer een, een kort gerechtje bij de budgeteditie. Dat is natuurlijk wel een ding. Soms we nog in het begin al die hele lange gerechten bij de ja. budget editie. En ja. nu is het weer een beetje. Um, nou, weer lekker kort. Maar ik wil het even toch even hebben over... Want we hebben nog wel even twee minuutjes uh, volgende maand. Dus een nieuwe meer rubriek. Ja. En we gaan er niet te veel over zeggen natuurlijk. Het concept is nog geheim. Um, zowel voor uh, Mickey hier als um... ja, hij alleen voor Mickey. alle luisteraars. Hij gaat alleen voor Mickey ja, en, ja, ja, ja, en de luisteraars. Ja, ja, ja. <laughs> ja inderdaad. Uh, maar uh, kan je alvast, als je een kleine teaser moet geven... Dus heb je dan al een idee hoe je het zou voor interesseren? Nou, oké, okay, wat er gaat veranderen, dat kan ik jullie wel vertellen... is dit keer is wat, er gege wat ik ga maken... wordt ook echt een beetje onderdeel van de ervaring. En het is denk ik ook wel iets waar uh, de luisteraar benieuwd naar is... van nou, wat is nou de reactie die ik dan geef als ik het gemaakt heb. Want ik ga zelf dus ook dingen maken dit keer waarvan ik... Ja, niet weten hoe dat is. Laat ik het zo zeggen. Dus dat ga ik ook live opnemen. Uh, als ik dat doe. Als ik het heb gemaakt thuis. En dat gaan we dan ook hier uh, met elkaar luisteren. Elke keer uh, als ik dat doe. En dan krijg je daarna eigenlijk uh, het receptje van hoe ik dat dan heb gedaan. Met dan dus de disclaimer erbij. Of ik het nou de moeite waard vond. Uh, of dat ik zeg blijf hier mijlen ver vandaan. Maar in ieder geval heeft de luisteraar dan natuurlijk wel het recept. En dus mogelijk de, de inspiratie. Ja, ik denk dat het daarmee wel even weer een fris concept wordt. Niet meer gewoon ik die een uh, receptje oprept, zeg maar. Maar ook wel gewoon dat je echt even denkt van... oké, okay, wat, wat, wat is er nu weer? Wat gaat er nu weer gebeuren, zeg maar? Interessant, interessant. En dan ja. ga ik ook nog een beetje aan de andere kant van de tafel tegenover jou. Kijk jij al een beetje uit in deze rubriek, Claudia? Of zeg je van... Nou... Ja hoor, ja, dit wordt wel leuk. Dit wordt heel ja. spannend. Ja, want Claudia, jij, jij featured ook... Dat, dat, dat, dat vertelde ik net, die features ook in de jingle die gemaakt is Want die heeft echt al twee maanden geleden gemaakt. Ik weet niet waarom, ja. maar toen had ik er ineens zin in. En uh, ja, ik vind hem echt heel mooi geworden. Het wordt een hele leuke jingle. Ja. En Mickey, wat denk jij dat het is in een halve minuut <laughs> eerst wat je in je hoofd komt? Ik denk dat hij gewoon de weirde, de, de gekste dingen bij elkaar gaat gooien en dat dan gaat eten. Eigenlijk een beetje het voorraadkastmodel ja. Wat heb ik in mijn voorraadkast en dan gewoon drink. Ja. Ah, die beschimmelde avocado. Oh ja. Gooi er maar in. Oké. Zo is het ontdekt, toch? Schimmelkaas. Er is ja. ook wel iemand die dat ooit een keer heeft gegeten. Ja. Dus uh, ja, ja, je weet het niet, hè? Oké, okay, nou, gegeven, um, dit was in ieder geval het eerste uur. We gaan persoonlijk om het tweede uur... We gaan we het hebben over, uh, over Zandvoort... maar ook nog over ja, wat algemene dingen. We hebben nog wat irritatiefactortje. Dus ga alvast even denken wat het irritatiefactortje... deze maand is. Nu is het tijd voor een echte bangende zero sneller. We gaan even luisteren naar wat uh, Blink-182... nog 10 seconden over. Dit gebeurt eigenlijk zelden na de Zero's knallen. Dit hebben we eigenlijk nog nooit gehad. Dat we 10 seconden over hebben. Dat kan toch eigenlijk niet? 5, 3, 2. Oké, en nu gaan we naar het nieuws. Is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.